Jan met het NOS Journaal. In het zuiden van Spanje is een militair vrachtvliegtuig neergestort. Volgens de Spaanse premier Rajoy zaten er acht tot tien mensen in het vliegtuig. Spaanse reddingsdiensten zeggen dat er zeven mensen in zaten. Volgens de diensten zijn er zeker drie doden. Zijn twee mensen zwaar gewond geraakt en van twee anderen is het lot onbekend. De Airbus stortte kort na het opstijgen neer op ongeveer een kilometer van de luchthaven van Sevilla. En kort voor de crash had de manning een noodsignaal verstuurd. Het luchthaven van Sevilla is vanwege het ongeluk gesloten. Twee gevangenen in de Bijlmerbaaiers zijn besmet geraakt met de ziekenhuisbacterie MRSA. Ze zijn apart gezet. Het is niet duidelijk hoe ze besmet zijn geraakt. Misschien droegen ze de bacterie al bij zich voordat ze werden opgesloten. De mannen maken het goed en de situatie is onder controle, zegt een woordvoerder. Bij een verkeersruzie op de A1 bij Kootwijk is gisteravond een auto over de kop geslagen. Op een YouTube-filmpje is te zien dat de auto tijdens een inhaalmanoeuvre van de weg is geraakt. De 31-jarige bestuurder kon zelf uit de auto klimmen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere automobilist zette zijn auto meteen na het ongeluk aan de kant.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 Het weer dan. Er zijn wat buien en het waait stevig. Er is ook wat zon en het is 13 tot 19 graden. Vannacht is het droog, dan is het zo'n 6 graden. Morgen is het droog, dan schijnt de zon geregeld. Dan wordt het 14 tot 19 graden. En maandag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Show. Dit verkeersupdate. Verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Tegen de meer. En ik verliet ons bij een tussenstand van 6-0. Als het 8-0 wordt, dan ben ik mijn... 7-0 stond het al. Oh, 7-0. Ja. Kijk, zo snel gaat dat nou. Nog één goal en je hebt je weddenschap gewonnen, Rob. Dus daar hebben we tijdens het werkoverleg nog wel even over.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 <tie> Sorry, linkerkant van het veld. Dat is een beetje een domme bal van Billy Visser. En uh, Michel Menjo, die moet het gaan herstellen. Dat duurt hij niet helemaal. Maar hij stond in ieder geval wel de aanval van de meer af. Want, uh, je wil in principe natuurlijk die deel vasthouden. En uh, ja, en de meer, ja, dat wil natuurlijk eer Zover is het nog niet, Michel Armenio. Op de linkerkant ook weer. Naar M Mol, M Mol in het centrum van de aanval van Zandvoort. Speelt er rechts aan Lotfi Rikkers. Rikkers, die bal het gaat erin. Schieten. Dat was, dat is een halve meter te hoog. Maar goed, een lekker schot van Latvier Rikkers die bijna, dus de 8-0 op zijn sloffen zitten. We gaan nog eventjes terug naar de studio, want over een minuut of 5-6 moeten we weer terugkomen. De stand is 7-0, we spelen in de 81ste minuut. Ja, het is wel belangrijk dat er nog één keer gescoord wordt hoor, Joop. Maar dat levert geld op, hè? Ja, dat levert he, heel veel geld op. <lacht> Dat zal ik je zeggen? Mag jij je meedelen, is dat goed? Ja, zeker. Ja. Oké, okay, zorg er dan even voor. Dit was uh, Joveles 7-0. Dus we oh. horen ze daarlijk, uh, zo dadelijk zo'n beetje de eindstand van die wedstrijd. Houd in de gaten bij CFM. Maar eerst gaan we nog even lekkere platen draaien. Lekkere dansbare plaat van dit moment. Dat steeds van Baker, Mats en Teach Me.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 Ja, ik hoor over uh, sale 90. Hebben we het zo meteen ook nog over de Volvo Ocean Race, uh, Albert -Jan? Als we daar nog tijd voor hebben. Ja, of durf je daar nou niet meer? Nu uh, Brunel niet meer kan gaan winnen. niet? Nou, ze kunnen de import races nog winnen. Ja, dat wel. Oké. Okay. Een schrale troost zullen we maar zeggen. Yes. Zie de jaren 80 op de zaterdagmiddag van CFM. Door de Silver Kim Karns en de Bette davis Ice. Voor het slot van de voetbalwedstrijd SP Sanford. De meer gaan we weer over naar het Duitsersveld. Naar Joop Van Es. Ja, waar we ondertussen in de 88ste minuut spelen. en de stand nog steeds 7-0 is. Ik wil toch graag die Abdulra voor je melden. maar dan moet hij er wel eerst in erop. Ik kan daar ook niks over Ik hoop wel, dat gaat lukken hoor. Zandvoort uh, <laughs> in ieder geval in de walbezit. Over de linkerkant van het veld. Billy Visser uiteraard. Wie alles? Kevin van der Zijs. Die staat helemaal in het centrum. Komt helemaal vrij. En weer tegen de keeper van die van der Zijs. en zo zomaar ze derde doelpunt kunnen maken. Maar hij heeft al een paar keer de keeper op zijn weg gevonden. Die overigens zojuist een schitterende redding had. Een omhaal van Max Aardenwerk. Die met nou misschien vijf, minuten, vijf meter bij hem vandaan. Die kon niet zo uh, het doel uitranselen. Dat was heel erg knap. Uh, nee, Zandvoort. Even kijken. Wie ja, uh, zij is die uh, nee nee sorry Kreuger.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 Ja, Patrick Over. uiteraard. Eigenlijk wil ik zeggen, Patrick Over. Nou, ja, daar gaat hij komen. Dat is het fluitsignaal. Er komt iemand snel in. Dat is die bal. En dat is een hele mooie komende bol. Die gaat misschien 20 centimeter langs de paal. Is aangeraakt door een verdediger van uh, de meer. En Zandvoort mag een uh, korner gaan nemen. zover gezien. Rechts uh, van de doel van de meer. Gaat die bal gaan komen. Alles behalve... Uh, ja, eigenlijk iedereen die staat in het 16-meter-gebied van de Stamford. Daar is ze helemaal mooi, mooi omgedraaid. Nee, ze is weer verdedigd. Mooi uitgededigd, helemaal goed gedaan. En daar kan de meerderheid zomaar naar uit gaan komen. En die, dat wordt eventjes gestopt. Dat wordt gestopt door Lotsie Rikkers. uiteraard. Wie anders, een goede verdediger.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 7-0. Ja, een geweldige prestatie voor de heren van Sanford 1. De grote muzikale familie uit de jaren 80 hebben het over deze groep The Bards. We staan uit onder meer El en Chico. Ja, die hebben ook uh, wat uh, solo gemaakt. En met uh, deze groep de hele gezin bij elkaar, hè, om het zo maar even te zeggen... Dus ze onder meer het met uh, The Rhythm of the Night. En met deze You Wear It Well. Ja, we hebben nog even wat, uh, wat hippie uh, nieuws. Hippie? Hi hippies. Hi hippies. Hippie nieuws van uh, Winnie Moore. Ja, nou, dan gaat het uiteraard over paardensport...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 playing with my heart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 Keeps me warm.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 Raak ik je nog niet kwijt? Hou je me altijd in je macht? Misschien, misschien raak ik je ooit kwijt. Je weer het gedicht van de dag bij CFM. De dagen dat ik je vergeet...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 Hand, het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon. Op de rimperloos, het vlakte van een vlekkeloos bestaan. Aan het plotseling gaan baaien, ook al wil je er niet aan. Als het golf, een golf dat voelt niet te stuiten, niet te sturen, duurt het aan. Als het golf dan golft het goed. In de ruimte van de leegte, in de kelder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten, iedereen. Oh! van de dag bij CfM. dagen dat ik je vergeet, zo heet dat gedicht. Wordt hier race van de, de dijk. En als het golf, dan golft het goed. Nou, ik had hem zelf al aangehaald, he, die Volvo Ocean Race. Met Team Brunel. Heb je daar nog nieuws over, Robert? Jazeker, luisteraars. De, de, de zeilrace rond de wereld, die op 4 oktober 2014... van start ging in Alicante. En uh, via uh, Cape Town uh, en Abu Dhabi en Sanja en... Uh,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 Je hoorde de single van Bluff en hier aan de kust. Ja, dat was een mooi. De laatste plaat wat betreft dit programma, Albert-Jan. Ja, en uh, we gaan ons in ieder geval opmaken voor morgen, hè? de Formule 1. Ja, zo uur. is het. Max Verstappen vanaf een zesde plek. De beste plek, uh, nog voor de Toro Rosso's, hè? Ja, nee, de, en nee Toro Rosso's, de Red Bulls. Red Bulls, ja, oké, ja. ja, ja. heel goed hoe uh, ja, ja, ja, ja. jij erbij bent. En zijn uh, teamgenootje staat wel één plek voor hem, hè? Maar, ja, maar die namen die erboven staat, Kimi Räikkönen staat er zelfs onder. Ja, Ferrari, nu ja. nagaan.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 Een gevarieerd programma. Ja, zo horen we er helemaal niks van. Nee. <lacht> maakt, <lacht> maakt niet uit, zo dadelijk naar Oh, de telefoon. Zo dadelijk na vijf ben. uur, dan hoor je, hoor je Fritte gewoon uh, twee uur lang. Dus. Kan je vast een stemgeluid gaan genieten? Eens Even kijken of we nog, uh, nog breaking news hebben. Om het zo maar even te zeggen. Maar, maar niets? Nee, niets. Oké. Okay. Graag tot een andere keer. Oh, ja, wat is wat have you, have you, uh, Hot news, breaking oh. news. Oh, hot news.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 wat die is, kan nog komen. Dus we gaan ervoor in ieder geval, op. Dankjewel, Joop, voor deze updates. En een fijne weekend. Ja, in love. Ja, hoi, hoi. Dat was uh, Joop Fris. Uh, tot over een paar weken, uh, Vos. Maar ik hou je in de gaten, Rob. Hoor. Nee, dat is goed. Via www.zfm-live.nl. Www. Ja, dat bedoel je? Ik blijf je volgen. Heel goed. Dit was een Zofent op Zaterdag. Ja, Morgen weer een Zofent op Zondag. Tussen 2 en 5 of non-stop. Of met Andor. Tot dan. Doei, doei.